En jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van... Luisteraars. Het is 30 augustus, regenachtig in Zandvoort. En uh, het is tijd voor Jazz of ZFM Jazz. Mijn naam is Marco Frank. Een hele fijne goedemorgen. Zoals gebruikelijk ben ik begonnen met een, uh, een nummer van Toets Tielemans... voor mijn lady van het uh, album Jet Toes. Uh, ik heb vandaag een beetje een, een thema-uitzending geprobeerd te maken. En het staat in het thema van uh, uh, de saxofoon. En dan ook in het bijzondere van een Haarlemse jazzmuzikant Ruud Brink... die dit jaar precies 30 jaar geleden is overleden... die veel voor de Nederlandse jazzmuziek heeft betekend. Maar zoals gezegd, uh, saxofoon. En als je over saxofoon hebt in de jazzmuziek... heb je het natuurlijk over Stan Cats. Ik ben Laura Fidji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Uiteraard op ZFM Radio, het ritme van Zandvoort. The stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Nogmaals een hele fijne goede morgen hier bij ZFM Jazz tot 1 uur. Het teken van de, van de saxofoon. Um, na, voor de, uh, Laura Fitzi hoorde een nummer van Stenketz. Stenketz is natuurlijk uh, uit de vorige eeuw, geboren op uh, 2 februari 1927 en hij was een Amerikaanse tenorsaxofonist. Hij was natuurlijk onwijs bekend over zijn, uh, uh, zeg maar, dus zijn fush, Fusion Jazz, de combinatie van Jazz en de Bossa Nova. Uh, hij is natuurlijk vaak opgetreden met uh, Astrid Colberto. Uh, in de tweede uur zult er ook nog een nummer komen van Astrid uh, Colberto samen met een uh, popzanger. Echt ook uh, een fantastisch nummer, ook Desafinado. Echt een van mijn lievelingsnummers. Uh, omdat het, uh, de uitzending in het teken staat uh, van een saxofoon... gaan we ook gelijk verder met uh, Dexton Corden, Cheesecake... van de saxofoon van Dexter Corden. De saxofoon een prachtig instrument uitgevonden in de 19e eeuw door Alfred, uh, nee, Adolf Sax uh, die samen met zijn familie een uh, blaasinstrument in mijn uh, fabriek had in Brussel dus het is een Belgische uitvinding en het leuke is, de saxofoon wordt vaak uh, uh, hoort bij de houtinstrumenten, omdat er een rietje op zit men verwacht eigenlijk dat het bij de koper hoort omdat het natuurlijk vaak een koper kleur geeft maar het hoort inderdaad bij de uh, bij de houtinstrumenten, de saxofoon, uitgevonden in België in de 19e eeuw... door een uh, man, uh, nee, Adolf Sax. Ook een hele grote saxofoonspeler uh, uit de vorige eeuw. Allemaal eigenlijk een beetje tijdgenoten, ook van, uh, van Stan Ketz. En Dexter Corden is John Coltrane met zijn nummer Cousin Mary. Train with Cousin Mary. Is het niet fantastisch om op deze regenachtige zondag heerlijk naar de muziek te luisteren op ZFM Jazz, wat vandaag helemaal centraal staat in de saxofoon? Ik wil trouwens ook nog even, uh, nou gewoon iedereen hartelijk welkom heten bij deze radio-uitzending en vooral ook de mensen in het buitenland. Een herzlich welkom met onze Duitse toehuren en een warm welcome for our English listeners. Um, en we gaan wel weer gewoon terug naar het Nederlands verboden. Want als je het over de saxofoon hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Ruud Brink. Ruud Brink is een uh, saxofonist, jazz saxofonist, geboren in Haarlem in 1937. Ook een beetje in de tijdgeest van uh, Stan en John Coltrane. En nog veel meer van deze grote, deze aarde. Hij heeft uh, zelfs in Haarlem een eigen stambeeld. Uh, nou ben ik alleen de plaats weer vergeten. Dat is uh, in de Engeladrie nou, kan ik bijna niet uitspreken. Egela in Haarlem staat een bronzen beeld van deze fantastische saxofonist. En dit jaar is het uh, precies 30 jaar geleden dat hij is overleden. Ruud Brink was echt een, uh, een grote, als het gaat om saxofoon en jazzmuziek op Nederlandse bodem. Hij heeft met alle grote deze aarde ook opgetreden. En veel ook met, uh, zoals Pim Jacobs trio en nog wel een heleboel anderen. Hij heeft een eigen band gehad, de uh, Masters. En hij treedt uh, vaak op met zijn goede vriend, ook een Haarlemmer trouwens, Rekard. Maar we gaan eerst luisteren naar een nummer van uh, Ruud Brink, van zijn album, um, nou, het nummer heet in ieder geval uh, Double Place in Verona. Het album heet ook Verona. Rio Prim Jacobs, prachtige klanken. En zoals gezegd, Ruud Brink heeft zijn eigen stambeeld... in, uh, in Haarlem, in de Egeland Tierstuin. Een prachtig beeld. Ik ben gek op uh, Nederlandse jazzmuzikanten. En uh, Ruud Brink is daar een van. Echt fantastische klanken met zijn saxofoon En hij heeft uh, ook verschillende nummers gemaakt op een, uh, op een klarinet. Echt heel leuk. Later in de uitzendingen nog meer van Ruud Brink. En zeker in de volgende uitzendingen van mij ook. Omdat ik toch heel erg uh, gek ben op... Uh, op Nederlandse uh, jazzmuziek of jazzmuziek van Nederlandse bodem. Wist u trouwens dat uh, uh, ZFM gaat ook mee met zijn tijd... en u kunt uh, live whatsappen met mij in de studio... onder het nummer 023 573 0393. Ik herhaal 023 573 0393. Dus mocht u iets kwijt willen, u kunt uh, uh, live met mij chatten... en ik zal er ook op antwoorden... En uh, als u een verzoek heeft... zal ik kijken of ik dit ook in de uitzending kan inpassen. Een van de grootste jazzmuzikanten... en zeker ook de omdat uh, deze uitzending toch wel een beetje in het thema staat... van de tenorsax, is Stan Cat. En een van mijn lievelingsnummers... is toch ook wel uh, The Curl from Ipanina. Ik stel me dat altijd zo voor... dat de Curl from Ipanina op een prachtig strand... met veel zon uh, flaneert. Echter, uh, wij zijn nu op een prachtig strand in Zandvoort. Alleen de zon laat het een beetje afweten. Maar zoals gezegd, de Curl from Ipanina... Trouwens ook, uh, het eerste nummer in de tweede uur... Het zal ook The Girl van Ipanina uh, gespeeld worden... door een artiest waarvan je het eigenlijk uh, niet verwacht. Zoals gezegd, Cats met uh, The Girl from Ipanina.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 Trio Pim Jacobs, Just Friends. Een prachtig nummer. echt. Het thema van deze uitzending was ook saxofoon. En daar past niemand beter in dan Ruud Brink, onze eigen Haarlemse tenorsaxfonist. Echt uh, prachtige klanken. Zeker met het uh, met de pianospel van Pim Jacobs. Is dat echt genieten. Ik heb nog wel een nieuwtje. Uh, de Theater de Krocht gaat 6 september weer beginnen. En het begint ook gelijk met een, uh, een hele leuke jazz, Amerikaanse jazz saxofonist. Oh, saxfonist. Nou, ben ik helemaal in de war met het Zangeres bedoel ik. En, uh, een Amerikaanse jazzzangeres, Deborah Carter. En 6 september zullen er twee concerten zijn in het in theater De Krocht. Eentje om 15.30 uur 30 en één keer om uh, 19 uur. Maximaal aantal bezoekers is 50 meter. Of 50 uh, bezoekers, anderhalve meter afstand. Dit natuurlijk in verband met uh, alle coronaparikelen die er zijn. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur Jazz of ZFM op de zondagochtend van 10 tot 1. Ik sluit af uh, met een nummer uh, omdat het thema ook saxofoon is. En zeker omdat uh, Ruud Brink dit jaar, dat het 30 jaar geleden is, dat Ruud Brink is uh, overleden. En dan uh, heb ik hier nog een mooi nummer klaarstaan. Ook samen met het trio Pim Jacobs, Moonlight in Vermont.